Dan het weer vanuit het westen droog en opklaringen, minder wind en minima rond 3 graden. Overdag weinig wind, flink wat zon en een middagtemperatuur van een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Sietze Braksma. Ja, van harte welkom, dan wel welkom terug. Bij De Nacht op 1. deze dinsdagmorgen, 8 februari 2011. We hadden het over kroegen en uh, waarom u daarheen ging. Nou, we hebben gehoord dat voor sommige mensen het nog steeds net zo gezellig is als jaren geleden. Maar dat het belangrijk is dat een barman alles in de gaten houdt en een uh, goed praatje aan kan knopen. Maar om nou een opleiding in te stellen vinden veel mensen volgens mij overdreven. We gaan het komende uur luisteren naar mooie muziek. Onder andere R.E.M., Toto, El Giro, Tangerine... maar eerst Daryl Hall en John Oates, Out of Touch.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 We'll be Joe Jackson, be my number two. En daarvoor hoorden we eerst Daniel Lohus met Prachtig Mooie Dag. Nieuwe single van hem. En dan hebben Bill Withers en Grover Washington, Just the Two of Us. Bill Withers kent u natuurlijk wel. Die heeft ook Lovely Day bijvoorbeeld gezongen. En um, eno Sunshine, Grover Washington. Dat was een, is, uh, was een zeer gerespecteerd saxofonist. En hij overleed in 1999 aan een hartanval. Dit nummer kwam uit 1981. Het is nu tijd voor een, een bandje, een Nederlands bandje. Een jonge groep Tangerine, pas opgetreden ook bij Jan-Willem Roodbeen. Zeer getalenteerde, getalenteerde jongens. En u gaat nu luisteren naar Carry Your Stones. Ja Love has the power van Toto. U kunt ze natuurlijk allemaal wel van Afrika. Maar dit was Love has the power. En daarvoor Paul Jong en Zucchero. En Senza una donna, without a woman. En uh, Ray Charles die zei ooit over Zucchero: This guy is so talented, a great voice. Probably one of the best blues musicians I have ever worked with. Nou, het zal maar over je gezegd worden door Ray Charles. En daarvoor de jongens van Tangerine met Carry Your Stones. Nu tijd voor een van mijn persoonlijke favorieten van vannacht: Latricia McNeil met Ain't That Just Way.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 Dit is Radio 1. De nacht op één. The Fear of getting caught The recklessness in water, they cannot see me. They can these things they go away, replaced by every day, night swimming. Remember. Drum, not describe. me deserves a quiet Night Swimming en dat is wel leuk op dit uh, nummer. Dan hoort u de Michael Stuyip natuurlijk, de zanger, en u hoort de bassist Mike Mills op de piano. Ja, dat verwacht je niet, 1, 2, 3, dat iemand dat uh, allemaal kan. Maar op dit nummer gebeurt het dus wel. Um, en daarvoor hoorde u G Row met Morning. En het grappige is dat uh, we net Bill Withers draaiden. En G Rowe is iemand die een cd heeft opgenomen... waarop hij allemaal nummers zingt van Bill Withers. En uh, op die cd staat onder andere Eno um, Sunshine natuurlijk. Um, Grandma's Hands en The Same Love That Made Me Love. Ja, twee fantastische artiesten die dus ook met elkaar muziek overweg kunnen. Nu tijdens voor Lisa Grunger met Oké. Uh, ok Feels like the the road and so tired in your head. Sheryl Crow: Every day is a winding road. Nou, dat geldt deze dag helemaal met zoveel wind buiten. Maar het schijnt weer af te nemen, dat scheelt. Na de voren, Eye in the Sky van de Alan Parsons Project. En dat gaat over de vrijheid die de overheid inperkt... door overal satellietvliegtuigen en camera's in te zetten. En dat is natuurlijk naar aanleiding van het boek 1984 van George Orwell... Het is alweer bijna tijd voor het nieuws. Nu deze keer van vijf uur. We gaan gewoon door. Ook uur weer nieuw nieuws. En tot die tijd gaan we nog even luisteren naar 10 met de Wall Street Shuffle. MUZIEK just wondering round my town, maybe Mooi, hè? Adele. Hometown Glory. Haar eerste single over de wijk Tottenham. En de mooie kanten aan die wijk. We moeten helaas haar onderbreken voor het nieuws van vijf uur. Daarna zijn we gewoon weer bij u terug. En dan gaan we om half zes Focus op de Wereld doen. Met gesprekken met onze correspondenten vanmorgen in Hongkong en Tokio. Heel graag, dus tot zometeen.